8 uur.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 wordt een opening toch weer. Dit is uh, zomper uh, bende uit uh, het noorden van Limburg, gekomen uit Horst, daar uh, is deze band geboren. En eerlijk gezegd, als je het mij zegt dat het de reïncarnatie is uh, van QB in the Blizzard, geloof ik het ook nog. Dus, dat is dan de opening van deze alternative FM van 8 september. En ik was een beetje te vroeg aangevangen met het knopje, uh, daar was ik een beetje te enthousiast in ingedrukt. In en de man in kwestie moest nog zeggen, alternative FM, maar hè, dat krijg je. Uh, dank aan Thomas de Jong met uh, Jong ZFM Zandvoort. Uh, dat uh, was de afgelopen twee uur tussen 8 en 10. Volgende week denk ik dat hij er weer is. Het is geen vakantie. En uh, deze jongen gaat nog naar school. Dus dan uh, krijg je dat. En uh, vanavond hebben wij gasten in de studio. Eén dame, die is hier nog niet eerder geweest. Maar ze is uh, wel al uh, denk ik uh, wel op de hoogte dat, uh, dat we deze spullen al draaien. Tenminste, één nummer, high seek. Van Peace en Denial. Welkom Mariska. Dankjewel. Maar die andere... Die heeft wel een CFM verleden. Want uh, die is uh, hier op weg naartoe gekomen. Die zegt... Goh, die studio die zat toch al op het gasthuisplein. Wat blijkt nou? Ron Broekhuizen, nu uh, tegenwoordig actief in deze band... Was vijf tot zes jaar geleden ook actief bij... In mysterio. Inderdaad, yes. Ron. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, ik kan me nog herinneren... Dat jij samen met Marcel en met Frank... Bij ons in de studio geweest bent aan het gasthuisplein. En uh, toen was het nog uh, een, uh, iets, iets uh, van semi-stereo uit... Nou, wat was het? 2010, 2011, geloof ik? Ja, waarschijnlijk, ja. Ja, ja ik, ik vond hem wel uh, grappig. Dus op een gegeven moment, ik ben nu ook even aan het zoeken. Dan heb je hem nog. Ja, <laughs> uh, um, uh, dat was uh, de, de, gewoon de uh, album semi-stereo, uh, semi-stereo. Ik weet niet welke jullie altijd toen het meeste. Volgens mij was dat Dark Hall, geloof ik. Ja, zeker. Ja, Dat maakt niet uit. Je vult wel je halve programma Ja, dat Kijk, we moeten natuurlijk ook even die link maken met Sammy Stereo. Maar goed, daarna ben jij dus. Hoe ben jij eigenlijk bij Tears and the Nile wel terechtgekomen? Want dat kan Mariska. Internetdating, heel simpel. Is dat zo? Op een advertentie gereageerd. Ja hoor. Internetdating. Ja, ik weet dat Low Edge Sound System. We hadden het over Tinder, dus, uh, dus ja. ja, maar ik nou, het. was de, gewoon een ordinair muzikantenbank.nl. Muzikantenbank.nl, ja, ja, ja. Uh, Mariska, ik weet het ja? nog, hoor, ja? heel goed. Ja, vertel, ja, vertel. Ja, hoe is hoe kijk, is rond bij je hij, hij, uh, hij komt binnen en uh, ja, ja, uh, ik heb uh, dat en dat nummer voorbereid. Nou, oké, okay. uh, nou, let's do it, gewoon, weet je, niet lullen, spelen. En Die gast die stond te pompen en te ronken. Ja? En te, die die gingen, zag alle hoeken van die kamer en ja? we dachten echt, Jesus. Weet je, ja. niet alleen de juiste noten, maar ook de juiste kloten. Deze gast moeten we hebben. Ja, dus het was gelijk. Eh, dus, uh, Ron, weet je? Ja. je, je bent het gewoon. Ja. Okay, niet nou, meer verder zoeken. Niet meer verder ja, zoeken, nee. Dat is heel goed. Uh, nou, jouw verleden? Want Peace uh, in the Nile is niet de eerste band. Het is mijn derde band. Ja. Uh, ik Wel, ben in farmacie uh, begonnen. Mm -hmm. ja, een heel onschuldig popbandje. Yeah. Uh, in de, maar ja, die onschuldigheid eind, is uh, snel die... verloren, of nou, niet? Nou, gaandeweg. Ja. Uh, daarna heb ik in uh, Pulsdiver gezeten. was een ja. stoner band. En nu zit ik inderdaad in een vuigbandje. Vuig? <laughs> vuigbandje? Zo zal ik het ja, maar noemen. Dat is, uh, wat, wat, wat staat er eigenlijk, eigenlijk op... Uh, op Facebook als het uh, gaat om uh, teasing. dan ga ik dat nu eens even checken. Het is uh, loud music for the adult connoisseur. Uh, <laughs> ja, ik ga altijd even bij de info, eh, want uh, hoe omschrijven jullie zelf? De platenmaatschappij is unsigned. Ja, Panic pop, risicorock, alternatief. Zo ja, staat het. Uh, risicorock. Ja, dus risico ja, omdat we een ja. risico nemen door deze muziek te maken, wat misschien niet heel ja. erg Nederlands is en ook niet heel erg uh, op de radio... Uh, op de reguliere radio zou komen. En nee. wat mijn vrienden eigenlijk ook niet... heel erg toffe muziek vinden. Nee? Dus dat is een <laughs> ja, risico. Is er, maar maar goed, uh, zolang je het zelf goed vindt... ben je <laughs> ja, goed Nee, hey, Maar goed, maar uh, over radio gesproken... Daar zijn we, we wel wij vertegen ja, ja, ja. Vertegen Ik vertegenwoordig al jarenlang... zo'n beetje hier in deze streek ja. de radio. Dus... Uh, in Zandvoort uh, zeker. En ik heb ook een tijdje een vreemd geweest in Heemstede. Dat was het eerste radiostation, uh, lokale radiostation. Maar goed, uh, waarom uh, hebben jullie het niet zo op de radio? Is, het, uh, is dat gewoon de, me de, de mentaliteit? Of hoe zit dat? Uh, wij, wij hebben het wel met ja? radio. Alleen ze zijn niet zo met ons. Oh, hoe zit het zo? Uh, uh. Ja ik wil ook op die luisterpaal, weet je, en dan zeggen ze: Nee, past toch niet zo in, uh, in ja, ons genre. Luisterpaal van 3 uh, voor 12. Ja. ja, om maar wat te noemen dan. Ja, uh, maar band, ik, ik blijf uh, ja. volhouden hoor. Ja. Het gaat de, gewoon een keer lukken. De band uh, is actief in Amsterdam en Berlijn. Ja. klaar. Ja, het is heel handig om een drummer te hebben die in Berlijn woont. Dat is Jochen Roede. Dat is Jochen Roede. Ja. En uh, wij gaan meestal naar Berlijn toe. Eens in de zes weken ongeveer. En dan gaan we het hele weekend repeteren. Ja. Uh, en. Um, ja, dat door omstandigheden niet, niet goed uh, samenkomt met werk en dergelijke. Ja. Dan komt hij naar ons en dan gaan we in Amsterdam repeteren. Ja, in, in 2013 is uh, de band uh, begonnen. Ja. Uh, nou, heb ik uh, heel leuk uh, van jou een EP uit die uh, periode gekregen. Welke zullen we dan gaan draaien? Ah, Waar moeten we dan mee beginnen? Ja, Wat? It's good. It's good ja dat is gelijk de openingstrek op, uh, op dit, uh, dit, uh, dit fijne ep van Ties en de 2000 right live ja is dat zo ja na? dan uh, gaan we nu dan ook dan even maar. Het was hem, deze van No Soyo, om het, zoals Ron dat heel mooi zegt, het contrast mooi weer te geven. Ja, toch? Ja, want anders dan wordt het wel een heel uh, uh, uh, uh, snel programma met uh, alleen lekkere, harde muziek. Maar we moeten er dus ook even omdenken dat we dus ook uh, een beetje de boel kunnen breken. Um, goed, uh, daarvoor hoorde je It's Good, en dat was dus... Duidelijk uh, een heel andere, andere insteek uh, van hoe uh, muziek ook uh, gemaakt kan worden. Toch? Of niet? Ja, want uh, ja. dit is... Uh, wat, waar, waar, hoe omschrijven jullie dit, uh, dit nummer? Uh, waar, ja, want wij Nederlanders willen al graag in hokjes stoppen. Oh, in hokjes. Panic rock. <laughs> Panic rock. Duidelijk. Uh, 2013. Hoe, uh, hoe... Ja, want jij zegt al, je hebt in een pharmacy gezeten. Nou, dat was... Uh, dat was, een band, dat was de band uh, opkomen, wat je net al zei... met Cressip en, uh, en nog meer van die, uh, van die band. Wat zeg je? Ja, met Raccoon en Cressip en V-Max. Ja. ja. Ja, dat, we gingen allemaal een beetje gelijk op. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, dan, dan, dan, dan zit je er heel dichtbij. Uh, ja, en, uh, heel en, dichtbij. En, en vervolgens gebeurt er niets. Klopt. Nee. En dat gebeurde eigenlijk steeds. Ja. Dat is dat ook een beetje inherent aan de, de muziekindustrie en de muziekwereld op zich? Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugdeleven of zoiets? Ja. Ik, ik ben altijd zo, ik geloof altijd zo in de bands waar ik in zit. En dan ja. heb ik allemaal wilde plannen en dan is het toch wel een beetje jammer als dat toch niet lukt of net niet lukt. Nee. Maar ja, ik zit nu weer met heel veel passie in deze band. Dus ja. ik probeer het gewoon weer. Ja, uh, het is uh, eigenlijk zoiets van niet uh, op willen geven... en gewoon uh, steeds uh, nee, nieuwe richtingen op willen gaan. Iets wat, wat ik gewoon moet doen. Ja? Muziek maken ja. is mooi. Ja? Het is mooi, het is leuk, het is lekker. Het is... Ja, hoe, uh, ja, hoe lang ben je met muziek bezig, uh, jij? Ik, ik ging op mijn 26e eigenlijk voor het eerst in een band... waarbij ik uh, zelf de tekstdichter was... Uh -huh. en, uh, ja, dat was in farmacie Tekstdichter. Ja, ja, zo heet dat. Ja. De, de, ik schreef de teksten. Ja, ja, in ja. die lijnen, ja. En uh, hoe zit het met jou, Ron? Heb je alleen, eigenlijk alleen maar de gitaar gehanteerd? Of, uh... ik, heb, ik heb wel alleen de bas gehanteerd, inderdaad. Bedoel en, ik. een en enkel tekstje geschreven. Ja? Ja. En meer ook niet? Nee, en meer ook niet. Nee. Ja, van de vorige band maar Stereo met een mooie naam Bears and Potatoes. Dat, die is van mij. Die is van jou. Kijk, dat zit nou zo aan de dijk. Dus uh, die gaan we ook even opzoeken. Want, uh, want ja, dat vind ik dan wel even leuk. Bears en... And... Potatoes. Nou, had ik hem net zien staan. Maar uh, heb ik hem nou, uh, heb ik nou goed opzitten? Nee, hij zit er niet tussen. Deliverance? Nee, nee, nee. nee. nee. Oh, wat nee. erg. Ik heb hem niet eens. Oh. Ah, nou goed, maakt niet uit. maar zo'n zo hoogstandje was dat. Ja. Uh, maar uh, waarom, Gedij jij prettiger Dat mensen voor jou uh, Het stuk schrijven En dat je dan als muzikant daar uh, op Je mening over geeft Of? Ja, ja ik, ik ben typisch zo'n uh, bankbondscoach Zeg maar Zo'n zo ja, Danny ja, Blink ja, ja, ja, Die dan de, de bank Meedenken En score de maar. En scoren oh. natuurlijk. Ja. Nee, flauw dus nee, is flauwe, dus kul, maar Ik bedoel, uh, mee, uh, op die manier. Dan, ja, ja, zeker. Ik ben nooit ja. de, de hoofdtekstdichter of de, nee? de hoofdschrijver Maar is dat nou belangrijk? Dat hij dan op een gegeven moment wel zegt van... Ik zou op die manier... Uh, ja, het, tuurlijk, is dat ja? belangrijk. Ja? Je, moet alle, je moet als band allemaal achter dat nummer staan. Ja? Anders de neusen moeten... Ja. Dat iemand er niet lekker in zit. De neuzen ja, moeten de allemaal, de moet het de allemaal dezelfde kant op staan. Ja, uh, ja nou ja, goed, nu zijn wij van die idioten die dan, dan wel uh, de, de muziek draaien. Hide en seek. Dat vinden wij gewoon een heel lekker nummer. Dus van het, het laatste, laatste EP die ik, uh, ja. die ik uh, van het net heb afgeplukt. Uh, ja, want. want uh, Vertel, als ze, als, ze, als ze op een gegeven moment... Ja, dat, dat zeiden we net ook met die radio dan... Hè, dan is het toch een beetje raar dat... dat, dat de radio, dat moet, toch een, dat moet er toch zijn. Uh, maar uh, wij zijn van die idioten die het dan wel uh, doen. Ja. Zijn er nog meer van die idioten radiostations ja. die dan toch uh, nog uh, durven om uh, het werk van ja, jullie wel, te draaien? Xl heeft ons ook gedraaid. En, en in dingsperlo worden wij ook in gedraaid. In ja, mensen mensen? Ja, ja. uh, helemaal uit uh, all places. Ja, uh, ja goed. Ja. Dus dat, nee hoor, dat, dat begint te komen. Okay. Ja, we beginnen klein, lokaal en ja, toch? Ja. alternatief. En dan, ja. nou, mogelijk meer. We gaan uh, weer even uh, muziek uh, draaien. Doen we met, inderdaad, die vorige band waar jij uh, deel van uitmaakt. En, hey, toen, en, en, dat, dat, en dat nummer, uh, Dark Half. Toen maakte jij zeker nog deel uit van de band. Want dat is van de gelijknamige uh, ja, naam Semisterio. Dark Half. Oh, Dat was Penelope, ooit hier geweest. Samen, dat was een tweetal. Net zoals jullie eigenlijk, ook een, een dame en een heer. Vicky en Aller, die waren hier toen. En die hebben toen het een en ander verteld over dat album waar je dus dit nummer op terug kunt vinden. Running Around in Circles staat trouwens ook op YouTube. Er is een prachtige clip van gemaakt. En uh, die, uh, dat nummer dat is uh, ja, eigenlijk ook uh, van dat album het meest gedraaid uh, geweest. Tenminste ook hier bij ons. Um, daarvoor hoorden we Semi Stereo. Dat was uh, de vorige uh, band van Ron. Uh, is dat een jeugdliefde of zal uh, dat altijd zo blijven? Die band. Die band. Of dat een jeugdliefde is. Nou, nou, dat was niet de eerste jeugd. Nee? Nee. Nee, er waren dus nog meer. Uh... De, er waren nog uh, een frappant daarvoor. Een salty daarvoor. En een dikke zes jaar, denk ik, semester weer. Cheek, dat zei je ook bij Binnenkomst. Ah, want ik ben wel twee keer bij jullie geweest, maar dat is nog lang geleden. Ja, dat is nog langer. Ik denk dat we dan over de periode van Wilco Toebak en Mortijn van gaan praten. Dat zou zo maar kunnen. Want die hadden toen het programma destijds bij... Ja, mijn laten we dan ook wel een beetje in de steek, hoor. Dat maakt niet uit. Bij mij ook, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Het is ook een beetje. Uh, dat is dan een beetje de herkenning van uh, in het verleden. Maar uh, ik had het net over. een, uh, Want ik ga zo direct ook nog even wat, uh, wat draaien. Van uh, Astrid. Uh, van Bo Menning hebben we begrepen. Compromilloze. Hoe zit het bij jullie? Uh, Compromieloze muziek. Maken jullie uh, compromisloze muziek? Vinden jullie zelf? Wij maken in eerste instantie wat wij graag zelf willen maken. Ja. En daar uh, heeft in principe de buitenwereld geen zin op mee te maken. Ja. Eigenlijk. Ja. Is, klinkt ja. dat een, is dat een beetje arrogant? Of hoe moet ik het zien? Of is dat. Uh, nee, ja, is dat arrogant? Ja, ja. Ja, dat dat arrogant? zeggen mensen. Nee, wel eens, ja. Ja, ik leg me misschien. Ja, maak je, je wil toch binnen uh, de kaders van wat je zelf mooi vindt. Doe ja? je zo ver mogelijk komen. Ja. Ja. En, en, maar je moet het zelf wel cool blijven vinden. Ja. Dat is uh, wel een voorwaarde. Dat je, ja. Ja? je doet het in eerste instantie omdat je het zelf te gek vindt. Ja, uh, gaan we ook toch el eens. elk ja. jaar EP's maken, hebben we ja? gedacht. Ja. We hebben nu alweer uh, allemaal. Weer een plan voor een volgende EP? Ja, we hebben een plan voor volgende. Ja. Hele te gekke Hoe, te hoe doen jullie dat met uh, het EP uitbrengen? Er zijn uh, muzikanten die zeggen: van ja, uh, we hebben natuurlijk een, uh, een soort crowdfunding. Hoe zit het met jullie? Of uh, doen jullie dat gewoon in eigen beheer? Wij doen alles in eigen beheer. Ja? Want ik zie dat jullie best uh, wel wat volgers hebben ja, op. Dat klopt, ja, dat uh, ja. Ik heb gisteren ook heel hip een Instagram-account aangemaakt. Ja, dat zag en dan ik. En ja. had ik ook binnen een avond 189 volgers. Denk ik, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar <laughs> ja. wel heel leuk. Ja. Hoe belangrijk, dan ja. komen we ook op het, het verhaal sociale media. Hoe belangrijk is dat? Uh, ja, super belangrijk. Ja? Ja? ja, ik ben zelf heel actief, vooral op Facebook. En, uh, zag ik? Mensen willen gewoon uh, graag weten wat een band doet. En uh, waar ja. je mee bezig bent. En waar je speelt, en hoe het was. En, ja, ik maak veel gebruik van, uh, van is, social media. Dus, dus, dus eigenlijk kan een goed gerespecteerde muzikant niet zonder om... Uh... Uh, nou, ik, ik zou niet meer weten hoe het zonder moest ja. ja. ja, ja, nee, nou, ja hierdoor is... weten mensen gewoon waar wij spelen. Ja. Namelijk aanstaande zaterdag ja. op het Magnetfestival om vier uur middags Bij? Op het Solar Stage. En ä, even tussendoor. <racht deuxièmeessel> <laughs> ja. Daarom, ja. Jullie hebben ook gespeeld uh, voor de EP-presentatie. Dat was ja. afgelopen, afgelopen week. week. Uh, bij uh, de Winston Kingdom. Klopt ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dat? Is een, uh, dat is een gave zaal, vind ik. Dat zit ergens in de Warmoestraat. Ja. ja. Dat, uh, dat, dat, dat, 알아, dat zit dicht tegen de, tegen de wallen, Yes. Dus uh, ja, dat ja. is een leuke le, zaal le, eigenlijk. Le, le, le, toch. Ja. Voor nou, de mensen die het niet weten, hoe, hoeveel men, mensen kunnen erin? 400? Nee, nee, nee, veel minder. minder uh, hè? 200. Maximaal 180. Maar ja, met 150 is het echt wel heel erg vol. Dan is het uh, mutje-mutje. Ja, ja? druk. Ja. <laughs> uh, ontleed zich die zaal er wel voor dat je daar uh, toch een beetje flink kan uh, mappen met die, uh, met die muziek die jullie spelen. Wij hebben behoorlijk gemapt. Ja? En dat ging prima. Ja. <laughs> Ook dat doen we, compromisloos. Ja, ja. Altijd ja, mappen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, Dromen jullie ook, jullie ook van, beide, van, van misschien wel een grotere zaal... dan alleen de Winston Kingdom? Bijvoorbeeld ja, vooral een. vooral met heel veel mensen. Ja, een ja, uh, ja. kleine zaal als het uh, patronaat. Dat zou, ja, we, zou kunnen we natuurlijk. Zeker voor ons uh, geschikt ja? zijn. Moet je wel eens even de programmeurs... Eventjes, uh, ja, ja, een beetje ja, ja. stiekem maken ja, ja. die, die, die dat uh, moeten gaan doen. <laughs> ja, wij, wij, wij komen daar voor de Rob uh, woord uh, meestal. Dus, uh, dus vandaar. We zijn eigenlijk selectief hè, in het uh, kiezen ja? van zalen. Het moet Top bij wel. ons passen. Ja... Uh, niet elk genre is gewoon uh, geschikt voor onze muziek. Maar he, sociale, media, sociale media is natuurlijk een instrument om je muziek te verspreiden. Maar hoe doe je, doe je dat ook met, met je muziek? Door bijvoorbeeld een EP te sturen naar bijvoorbeeld zalen? Uh, naar programmeurs en dat, dat soort dingen? Ik mail eigenlijk alles. Ah, Oké. Okay. Jij doet uh, het, ja, het meer in deel. Dus ik je doe bent... alles. <laughs> en, je bent volgens een, ben je, een soort. Hoe omschrijf je jezelf? Extreem gedreven. <laughs> ja, maar dat wilde ik nou net weten. Ja. Van hoe, ja. hoe, hoe omschrijf je jezelf? Gedreven? Ja, uh, enorm gedreven. Ja? Het is, ik kan gewoon niet zonder muziek maken. Ik, ik schrijf die teksten uit. Het zijn allemaal hartstikke ja. autobiografische teksten. En ik, ik moet dat gewoon doen. Weet je? Het is gewoon mijn, mijn, mijn therapie, mijn. Uh, mijn uitlaatklep. Uh, en dat, dat is het zingen ook. Ja. En als ik dan op het podium sta om die nummers te zingen. Het is zo'n gevoel van trots. En dat is bijna verslavend gewoon, dat gevoel. Het is gewoon heel erg lekker. Over, over jullie muziek gesproken. Ik denk dat het weer tijd wordt om ja. wat te gaan draaien. Draai dit, is het, dit is de openingstrek van het laatst verschenen EP. Dus de EP die jullie vorige week hebben gepresenteerd yes. in The Winston Kingdom. Ja. De openingstrek. Kitty Position, Tease in the Nile. Wel een hoop uh, opgekropte voeden zit er, uh, ja, geloof ik, in dit nummer. Uh. Klopt. Ja? Yeah? Niet alleen in dit nummer, ook uh, nee? in andere nummers. En ook in andere nummers. Ja, um, ja het, het voert mij te ver door om uh, gewoon te vragen van, uh, wat, uh, wat iemand uh, beleefd heeft, maar is uh, uh, ja. Uh, therapeutisch. Uh, ja, het zegt natuurlijk ontzettend veel over jou. Over jou. Uh, heb, heb je in, in bepaalde situaties uh, gezeten? Uh, ja, waardoor ik echt enorm in die shit gezeten. Ja? Uh, om het maar zo te zeggen. En uh, ja, dat is nog heel recent. Twee jaar geleden. Ja. En uh, ja, eigenlijk is veel met... Veel uit die tijd meegenomen naar die EP. Ja, oké. Okay. Die EP N moest er gewoon komen. Ja? Omdat wij als band eigenlijk ook door die shit heen moesten. En, hmm. Ja, dit is het resultaat. Ja. Ik ben er super trots op. Dat, dat wel. Ja. Geholpen. Ja. Uh, ben je ook in staat om... Hè, want uh, dit is natuurlijk uh, de, de manier om, om het te uiten. Maar ben je ook in staat om bijvoorbeeld uh, in de wereld om je heen te kijken. En denkt van, nou is ook een, ook een leuk onderwerp en een thema om een liedje over te schrijven. Of zit Ik heb dat... wel veel nummers over de liefde. Hè? Toch wel. Ja. <laughs> <laughs> toch wel. Uh, omdat het uh, toch ook uh, iets moois is. Het mooiste wat er is. Ja. Uh, is, is zit er op uh, op, uh, op deze... Op die, uh, op die, op die laatste EP die, uh, die jullie hebben uitgebracht, zit, zit daar iets, iets op waarvan je zegt: Nou, dat is leuk om. Uh, dat is leuk. Ja, ja. Uh, een leuke ervaring. Hè? En dat je dat vertaald hebt in een nummer? Uh, why Go is heel leuk. Oké. Okay. <laughs> nou, ja, die zullen luchtig. we er even bij. Uh, dat is heel bijgaan. luchtig, uh, ja. Ja, het is In ja. nou, die indie popliedje. Nou, gaan we die er meteen even achteraan uh, ja. draaien. Why Go van Tears and the Nile. En aansluitend hoorde je dus de nieuwe die ze hebben vrijgegeven op Soundcloud. Namelijk Estrid met hun nieuwe Chinook. Uh, binnenkort uh, gaan zij dus ook nog een, uh, een, uh, een EP-presentatie. Nee, een echte album-presentatie. Dat doen ze volgens mij in de Echo. En dat vindt plaats in oktober de vijfde. Uh, Utrecht. Dus mensen die uh, graag uh, daarbij uh, willen zijn. Die kunnen daar dus uh, gewoon uh, terecht. Nou, we zijn uh, bijna bij, uh, bij 9 uur. Kan ik er nog uh, eentje draaien? Dat gaan we ook uh, doen. Uh, een uh, band die omgebouwd... Uh, of ja, eigenlijk uh, om Richie Lee is heen gebouwd. En Richie Lee is uh, degene die, uh, die het eigenlijk uh, een, beetje, een beetje doet. Maar uh, we hebben hem onlangs nog uh, gezien bij de Rob Akta Award. Dat was uh, van uh, denk ik anderhalf jaar terug. Maar die band die had uh, daar al veel eerder gestaan. Uh, een van de nummers die ze toen uh, al hebben uitgebracht... praat ik over denk ik in een jaar of drie, vier uh, terug. Dat is uh, Stop and Dive. En dat nummer dat, uh, ga je dus horen tot aan het nieuws van 9 uur. I'm gonna tell you a tale About a grand old time Well it's a strange little story